8 uur, het NOS-journaal, Dorold Megens. Kamer wil van ProRail een staatsbedrijf maken. Wrak Russisch toestel in Indonesië gevonden. Atletico Madrid wint Europa League. De overheid moet belangrijke taken van ProRail afnemen. Volgens De Telegraaf wil een meerderheid in de Tweede Kamer dat. Na het treinongeluk in Amsterdam, de salarisverhoging van de directie en de spoorgaas door het winterweer zouden de Kamerleden het zat zijn. De VVD ziet het liefst dat de spoorbeheerder voor 100% in handen van de overheid komt. VVD-Kamerlid Abtrood zegt dat ProRail uitgebreid de tijd heeft gehad om zich te bewijzen. Jaarlijks gaat er 2,5 miljard naartoe, maar het blijft volgens Abtrood een rommeltje. Als je alles betaalt moet je ook aan de knoppen kunnen zitten, zegt hij. Voor CDA en PvdA is een volledige overheveling van ProRail naar de overheid een brug te ver. Die partijen zien liever dat het spoorbedrijf deels wordt ingelijfd. Het wrak van het Russische vliegtuig dat sinds gisteren boven Java werd vermist is teruggevonden. De Indonesische luchtmacht heeft vanuit een helikopter wrakstukken van het toestel gezien... op de rand van een klif op ongeveer 1700 meter hoogte. Het gloednieuwe vliegtuig, een Sukhoi Superjet 100... verdween tijdens een demonstratievlucht in de buurt van een vulkaan van de radar... Aan boord waren 45 mensen onder wie Indonesische zakenlui... medewerkers van de Russische ambassade en journalisten. De verwachting is dat niemand de crash heeft overleefd. De Superjet 100 is een van de modernste Russische vliegtuigen. Het is de bedoeling dat er duizend stuks van worden gemaakt. Oud-CDA-minister Hiers Balin vindt dat de mislukte samenwerking van het CDA met de PVV openlijk moet kunnen worden besproken. In Nieuwsuur reageerde hij op de oproep van kandidaat-lijsttrekker Bleker om het niet meer over de PVV te hebben. Bleker is bang dat het CDA schade oploopt als de mislukte samenwerking steeds wordt opgerakeld. Zwijgen leidt niet tot eendracht, zei Hiers Balin, die tegen samenwerking met de PVV was. Hij voegde eraan toe dat hij een zwijgplicht ervaart als vertroebelend. President Obama vindt dat homo's in de Verenigde Staten met elkaar moeten kunnen trouwen. Hij is de eerste Amerikaanse president die zich uitspreekt voor het homohuwelijk. Obama zei in een interview met ABC News dat homoseksuelen eerlijk moeten worden behandeld. Hij benadrukte dat het aan de afzonderlijke staten is om te bepalen of ze het homohuwelijk invoeren. In 30 van de 50 staten is het verboden. De druk op Obama om zijn mening te geven was toegenomen nadat vice-president Biden zich zondag al voor het homohuwelijk had uitgesproken. Obamas republikeinse tegenstrever in de aanloop naar de verkiezingen, Romney, is tegen het homohuwelijk, zo u hij nog eens weten. De verwachting is dat het geen groot verkiezingsthema wordt. Voor de meeste Amerikanen is de economie het belangrijkste onderwerp. In Griekenland is ook de tweede poging om een coalitieregering te vormen mislukt. De leider van de radicaal linkse partij Syriza voerde zonder resultaten gesprekken met de socialistische PASOK-partij en de conservatieve partij Nieuwe Democratie. Syriza wil af van de afspraken met de EU en het IMF over de ingrijpende bezuinigingen. Maar de twee andere partijen voelen daar niets voor. De partijleider van Syriza geeft vandaag zijn formatieopdracht terug. Dan mag de voorman van de socialisten het nog proberen. En als dat niet lukt, moeten de Grieken waarschijnlijk opnieuw naar de stembus. De Spaanse bank Bankia wordt gedeeltelijk genationaliseerd. Door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt is Bankia in de problemen gekomen. Afgesproken is nu dat de Spaanse centrale bank 4,5 miljard euro aan leningen omzet in aandelen. De overheid krijgt daarmee 45 van de aandelen in handen en is nu de grootste aandeelhouder bank juist de vierde bank van Spanje. De regering van premier Rajoy die in december aantrad, heeft steeds gezegd dat er geen banken met publiek geld zullen worden gered. De haarstylist Vidal Sassoon is overleden. De Britse seizoen had veel invloed op de haarmode, zowel voor vrouwen als voor mannen. Ze maakte het bobkapsel uit de jaren 20 weer populair in de jaren 60. Een van zijn beroemdste modellen was Mary Quant en Sassoon kapte ook Mia Farrow voor haar rol in de film Rosemary's Baby. Later stelde hij shampoos en conditioners samen... en bouwde hij een imperium op van kapsalons en haarproducten. Viral seizoen had leukemie. Hij was 84. De Europa League is gewonnen door Atletico Madrid. In een volledig Spaanse finale was de club met 3-0 te sterk voor Atletic de Bilbao. De eerste helft maakte de Colombiaanse spits Falco twee doelpunten... en kort voor het einde scoorde Diego de 3-0. Het is de tweede keer dat Atletico Madrid de Europa League wint. Twee jaar geleden gebeurde dat ook. Het weer in het oosten, eerst nog zon in de rest van het land. Veel bewolking met buien, vanmiddag op steeds meer plaatsen. Stevige buien, plaatselijk met onweer, hagel en mogelijk zware windstoten. Het wordt 18 graden aan zee en 25 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af met mogelijk nog een buitje. En dan wordt het zo'n 17 graden. ANBW Verkeersinformatie. Door de zijn de meeste files wat langer dan gebruikelijk. Dat geldt vooral voor de regio Amsterdam en de meeste files staan in het zuiden van het land. Een paar opvallende files, recht druk op de A6 richting Muiden. 12 kilometer tussen Knoopend Almere en de Hollandse Brug. Dat de A9 Alkmaar richting Amstelveen Daar staat ook 12 kilometer tussen Beverwijk Oost en knooppunt dorp. Richting Utrecht op de A28, 10 kilometer langzaam rijden tussen Nijkerk en Leusden Zuid. En de regio Arnhem is het druk op de A50 naar Os. 8 kilometer tussen Renken en Knopend Valburg. En verder nog een opvallende viel op de A58, Eindhoven naar Breda. Daar is een vrachtwagen stilgevallen bij knooppunt de Baars. Er staat inmiddels 5 kilometer vanaf Moorgestel. Bij knooppunt de Baars is de rechte reis ook afgesloten.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 Een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinseil. Bruinseilparket.nl/slash Monta. De aarde geeft ons alles en iets teruggeven is eigenlijk heel makkelijk. Zo eet ik bijvoorbeeld heel bewust heel weinig vlees en heb ik het Wereldnatuurfonds in mijn testament opgenomen. En wat doe jij? Kies je eigen manier op wnf.nl slash 50 manieren. Geef ook de aarde door. De natuur, dat ben jij. Ik ben Loretta Schrijver. Wat ik over heb spaar ik. Maar ondertussen neem mijn hypotheekschuld nauwelijks af. Kan ik dat niet beter aflossen in plaats van sparen? Echt een vraag van nu. En het antwoord voor iedereen verschillend. Daarom biedt de ING een persoonlijk vermogensgesprek aan. Dat kost niets en levert u direct meer helderheid op. Maak nu een afspraak voor een frisse blik op uw persoonlijke financiële situatie... op ing.nl gesprek. Nidhi de Groot, uw specialist van de ING. Hoeveel bank wil je hebben? ING. Tips ontvangen om ook de aarde door te geven? Meld je aan op wnf.nl slash 50 manieren. Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Privatisering van het openbaar vervoer... is misschien toch wel niet zo'n goed idee geweest. We praten over ProRail en Sintus... met de Kamerleden Abtrod van de VVD en Bashir van de SP. En bouwbedrijf BAM komt zo dadelijk met kwartaalcijfers... We spreken de topman Nico de Vries. En Spanje komt steeds meer in de financiële problemen. Zeker nu een bank door de overheid gered moet worden. Premiera Gooi hoopt de rekeninghouders gerust te stellen. Bankia. Maar Bankia is zeker niet het enige probleem van Spanje. We kunnen stellen dat de eurocrisis deze week weer helemaal terug op de agenda is. Beurzen schieten op en neer, rentes voor staatsleningen stijgen. De crisis is opgeleid na de verkiezingen en problematische formatieonderhandelingen in Griekenland. De crisis wordt verder aangebakkerd door, maar zo zei het al, problemen bij Spaanse banken. Spanje heeft inmiddels al een van de grootste banken, Bankia, deels genationaliseerd voor 4,5 miljard euro. En het is niet de enige bank met problemen. Correspondent Rob Zoutberg. Rob, we spraken je eerder al. Je hebt nu tijd gehad om even de Spaanse te bekijken. Wat zijn daar de reacties? Nou ja, uh, toch opvallend... Dus, nou, de kiosk loopt. De foto's uh, zijn voornamelijk... van Atletico de Madrid, die gisteren de titel binnenhaalde. Daarboven staat natuurlijk wel... dit grote nieuws over Bankia. Wat zet uh, El Pais op de voorpagina... Uh, Aardbeving in Spaans financieel stelsel. Zo koppen zij deze gedeeltelijke nationalisatie van Bankia. Krant El Mundo, meer op de koers van de regering... doet het rustiger aan en herinnert eraan... dat Bankia inmiddels wel al de achtste bank is... die onder controle van de overheid komt sinds het begin van de crisis. ABC, ook een conservatieve krant. fusies banken zijn onvermijdelijk... om economie van Spanje weer gezond te krijgen... Maar goed, iedereen is het er wel over eens dat die gedeeltelijke nationalisatie van Bankia de beste optie was. Misschien ook wel de enige optie die de Spaanse regering uh, nog had. Uh, El Pais gaat ook verder in zijn commentaar. De tijdelijke na uh, nationalisatie van Bankia is de beste optie om de spanning op de rente van Spanje weer een beetje omlaag te krijgen. We gaan door naar Tim Legiersen. Hij is landenspecialist bij de Rabobank. Meneer Legiersen, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem van de Spaanse banken? Waarom zitten zij zo in de problemen? Het grote probleem nog steeds is uh, ja, de geschiedenis van Spanje met een enorme opgeblazen vastgoedsector, dus heel veel bouwactiviteit en uh, uit de hand gelopen vastgoedprijzen. Uh, die bouwactiviteit die is nog steeds dalende, de prijzen zijn nog steeds dalende van huizen en commercieel vastgoed. En al die leningen die verstrekt zijn aan die ontwikkelaars van dat vastgoed, die kunnen grotendeels niet terugbetaald worden... En die leningen, daar zijn de banken nog steeds mee aan het worstelen. Die staan grotendeels nog steeds op de balans. Het is nog steeds niet duidelijk uh, wat nu precies nog de waarde is van al die vastgoedprojecten. Hè, hoe verder, hoeveel verder gaan de prijzen nog dalen? Wanneer komen er kopers voor? En omdat die waarderingen niet duidelijk zijn, vertrouwen beleggers uh, de balans van de bank niet. En ze weten niet of er voldoende geld is uh, om uh, beleggers terug te betalen met de bezittingen. En daardoor uh, kunnen de banken weer moeilijk aan financiële middelen komen... Uh, uh, om uh, bestaande leningen door te rollen. En dat is eigenlijk uh, dus de geschiedenis van de vastgoedboom die mis is gegaan. Daar hebben de banken in Spanje nog steeds heel veel last van. Nou kunnen we hier toch spreken van een opleving van de Europese schuldencrisis. Uh, de markten waren wat uh, kalmer geworden door maatregelen die genomen werden... Uh, in landen en vanuit de Europese Unie. Nu deze bankencrisis opnieuw in, in Spanje. Zou die ons kunnen raken? Want het is steeds de angst geweest... Hè, dat er besmettingsgevaar is. Ja, wat, wat, wat duidelijk is in dit geval is uh, toch dat dit uh, het is natuurlijk een, een groot iets, een nationalisatie van de vierde bank. Uh, het, het brengt vooral aan het voetlicht wat iedereen eigenlijk wel weet. Hè. De, het belangrijke van de onrust rond de Spaanse overheidsfinanciën is behalve de regio's die, de, die, die te grote tekorten hebben. Uh, uh, vooral ook de, banken, de onrust over de banken geweest en de onzekerheid over hoeveel kosten er nog bij de overheid terechtkomen vanuit die bankensector. Nou, daar zie je dus nu een stukje van ja, werkelijkheid worden. Uh, maar dat betekent nog niet meteen dat dat... Uh, uh, dit is niet zo veel extra groot uh, dan dat beleggers bedacht hadden. Dus dit is wat mij betreft niet meteen het, het, ja, zeg maar het begin van het nieuwe einde van Spanje, laten we maar zeggen. Ga naar Griekenland. Meneer De Giezen, blijven erbij. Alexis Tsipras van de linkse partij Syriza... slaagt er niet in een nieuwe coalitie te vormen. Het is nu de beurt aan de minister van Financiën... Evangelos Venizelos van de socialistische partij Pasok. Ook hij krijgt drie dagen om te redden wat er te redden valt. En als er dan nog geen nieuwe regering is... dan moeten de Grieken opnieuw naar de stembus. In Athene, correspondent Conny Keeser. Conny, ja, de chaos lijkt compleet. Een derde poging om een coalitie te vormen... maakt dat een serieuze kans? Nou, ik verwacht het niet. Uh, simpel omdat er op dit moment geen meerderheid te vormen is. Uh, het politieke toneel is compleet versplinterd. De twee traditionele partijen die niet groot meer zijn, uh, omdat de kiezers geen vertrouwen meer in ze hebben... die houden vast aan de overeenkomst met de Europese Unie en het IMF terwijl de linkse en rechtse partijen die gewonnen hebben... Uh, die overeenkomst verwerpen of forse aanpassingen willen. Nou, die kunnen niet met elkaar samenwerken. Uh, er is nog één mogelijkheid als alle formatiepogingen mislukken... en dat is dat de president die alle partijleiders dan zal ontvangen... een laatste poging doet om de partijen bij elkaar te brengen. Nou, lukt dat niet, dan, ja, dan kan ook de president niet anders... dan verkiezing, nieuwe verkiezingen uitroepen. Ja, even naar die positie van partijleider Tsipras. Want ik begrijp zijn, zijn opvattingen toch niet helemaal. Syriza vindt de maatregelen barbaars. Maar als Tsipras zijn zin krijgt, dan, en die maatregelen worden geschrapt... dan komt de positie van Griekenland in de EU ernstig in gevaar. Omdat ze zich niet aan de afspraken houden. Maar dat willen toch veel Grieken? Niet, die willen toch graag bij de euro blijven? Ja, ja, ik ben er ook van overtuigd dat de meeste Grieken in die euro willen blijven. Maar ze zijn ook furieus op de twee traditionele politieke partijen... die ze in deze situatie hebben gebracht. Die in hun ogen verantwoordelijk zijn voor de recessie, de hoge werkloosheid. Uh, hun inkomens zijn dramatisch omlaag gegaan. Bijvoorbeeld de gezondheidszorg en andere sociale verzingen... die staan op instorten hier. En ze willen die twee uh, partijen niet meer. Die zeggen dat ze zullen veranderen, uh, maar dat clientele en de corruptie bestaan nog steeds. Nou, Syriza en de andere linkse partijen zijn vanaf het begin tegen die overeenkomst geweest. Dus de Grieken zoeken op dit moment hun antwoord elders. En Tsipras van Syriza, die zegt de dingen die een deel van de Grieken nu willen horen. De, hoeveel vraagtekens je ook daarbij kunt zeggen, uh, dit is, zijn boodschap is duidelijk... Terwijl de andere twee partijen, uh, de grote partijen, geen antwoord hebben. Dan gaan we weer naar Tim Legiersen van de Rabobank Landenspecialist. Meneer Legiersen, uh, hoe groot is de rol van Griekenland? O hoeveel invloed heeft dit politieke gerommel op de rest van de eurozone? Nou, je ziet toch wel dat het in de markten nog steeds uh, wel impact heeft. Minder dan voorheen. Uh, het is een beetje koffie te kijken hoe groot dit nog... Wordt Want voor een deel zijn we nu ook wel gewend aan het feit dat Griekenland aan het dolmodder is. Hè. Dus we komen nu bij Griekenland eigenlijk weer terug aan de situatie die we al eerder hebben gehad. Dat we ons ieder kwartaal moeten afvragen of het IMF en de Europese Unie het volgende leningdeel wel over gaan maken. Ja. En als ze dat dan niet doen, wat dan de gevolgen zijn? Hè? Dan komt er nog meer wanbetaling. En dan zijn er altijd weer mensen die speculeren over Griekenland uit de euro. Wat echt een hele andere stap is. En je ziet dat dat wel voor onrust in de financiële markten zorgt. En niet alleen bijvoorbeeld bij de staatsobligaties van Griekenland, maar ook... Uh, in de uh, staatsobligatiemarkten van Spanje en Italië. Dus de druk, je ziet nog steeds wel dat wat er in Griekenland gebeurt, toch voor financiële stress zorgt, ook in andere delen van het eurogebied. Nou heeft u geen glazen bot, dat weet ik ook wel, meneer Legier. Maar wat voor scenario voorziet u? Want um, morgen is een belangrijke dag, dan komt de Europese Commissie met de ramingen. Alom wordt gedacht dat er wat ruimte gecreëerd zal worden om begrotingstekorten weg te werken, om daar wat langer over te mogen doen. Hoe, hoe kijkt u bijvoorbeeld naar morgen? Nou, ik denk dat dan duidelijk zal worden... Er is al een stukje uitgelekt over de tekortvoorspellingen voor, uh, voor Spanje. Uh, de, dus, uh, en die, die, die tonen daaraan dat die 3% volgend jaar niet gehaald zal worden. Uh -huh. Daaruit zal ook blijken dat de Europese Commissie inmiddels veel pessimistischer is... over de Spaanse economische vooruitzichten dan dat ze in november 2011 nog waren. En ook veel pessimistischer dan ze waren op het moment dat ze 2013 hadden bedacht als deadline voor het terugbrengen van het tekort naar 3%. Dus ik ga er toch vanuit dat Spanje en andere landen waar het economisch veel slechter gaat dan voorheen, dan men eerder gedacht had, dat ja, zo staat het op papier in de Stabiliteits- en Groeipact. Als dat zo is, dan heeft de commissie ruimte om die landen meer tijd te geven om de begroting op orde te stellen. En zal uh, op dat op ook meer de... rust brengen op de markt, meneer Legeers? Nou, deels. Uh, voor een ander deel kan Spanje bijvoorbeeld ook gewoon heel weinig goed doen. Want uh, beleggers kunnen zich aan de ene kant zorgen maken over het feit dat het tekort niet snel genoeg teruggedrongen wordt. Ja. Uh, dat is dan slecht voor de overheidsfinanciën. Als er wel heel hard wordt ingegrepen met bezuinigingen, dan kunnen beleggers zich druk maken ja. over het feit dat dat slecht is voor de economie. Dus linksom of rechtsom. Kan in ieder geval een groepenleggen zich altijd druk maken. Dus die druk op de financiële markten in Spanje die zal gerust nog een hele tijd blijven bestaan. Tim Legiers, landenspecialist bij de Rabobank. Dank. En die hoorde eerder ook uh, Conny Kees, onze correspondent in Griekenland en Rob Zaakberg vanuit Spanje. En trok de economie nou maar eens aan. Maar dat gebeurt niet of nauwelijks. Grote bouwbedrijven blijven het lastig houden. De kwartaalcijfers zijn niet best. Zo dadelijk de bestuursvoorzitter van BAM, Nico de Vries. Eerste verkeersinformatie <coughs> Pardon, bij de ANWB, John Sahoka. Buien zorgen voor een vrij drukke spits. Een totaal 205 kilometer. En veel dagelijkse files zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Dat geldt vooral voor de regio Amsterdam. Daar zijn een paar uitschieters. Onder meer de A6, 12 kilometer tussen knoop het Almere en Hollandse Brug. Daar zijn ze boven. Bovendien ook nog eens een keer aan het flitsen. Op de A7 richting Zandam, 13 kilometer tussen afwit A. Van Hoorn en Knoop het Zandam. Zaandam. De A9 richting Amstelveen dat staat ook 13 kilometer tussen Beverwijk Oost en Knoopend Badhoevedorp. En de regio Utrecht richting Utrecht een lange file op de A28. Daar staat tussen Nijkerk en afwit maar 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twee bouwbedrijven met cijfers vandaag, Heijmans en BAM. Heijmans laat weten dat de omzet in het eerste kwartaal gedaald is. De woningmarkt nog verder verslechterd, geeft verder geen cijfers. Bouwbedrijf Koninklijke BAM heeft in het eerste kwartaal van dit jaar... een winstje van slechts 5 miljoen euro geboekt. Dezelfde periode vorig jaar was dat nog 20 miljoen euro. Ook de omzet is teruggelopen. We gaan gauw naar de bestuursvoorzitter van BAM, Nico de Vries. Goedemorgen, meneer de Vries. Goedemorgen, mevrouw Rensen. Dat klinkt niet goed. Nee, dat klinkt niet goed. Uh, hoewel wij uh, niet van mening zijn dat dat netto-resultaat uh, nu dit eerste kwartaal een maatstaf is voor de rest van het jaar... He, dus we zijn ten aanzien van dat cijfer in ieder geval wel wat positiever. Dat is interessant. Waar haalt u dat optimisme vandaan, meneer de Vries? Nou, traditioneel is het eerste kwartaal altijd slecht. Uh, de invloed van de winter, de invloed van de van de, de kerstperiode, hebben de wat langere uh, vrije periode doet zich altijd uh, gelden. Dus uh, korte dag, uh, de productie is wat minder. Dus wat dat er gaat, is het, is het wel logisch dat in het eerste kwartaal bij ons altijd de resultaten wat lager zijn dan in, het rest van, uh, in de rest van het jaar. Ja, en ondertussen verslechtert het. Natuurlijk wel de situatie in Europa. We hebben er net ongeveer een kwartier lang over gepraat met onze correspondenten en economen. Dus ja, wat dat betreft. Dat, dat is waar. Dat is waar. En uh, dat is ook precies de reden waarom uh, wij op dit moment niet ver vooruit kunnen kijken. En niet ver vooruit uh, uh, willen voorspellen. Uh, want er is veel onzekerheid uh, in de markt, uh, in de economie, in de politiek. Uh, in Europa, dat klopt. In Nederland uh, in het bijzonder zou ik bijna zeggen. En dat, uh, dat wil zeggen dat uh, de omstandigheden blijven uh, heel lastig. En waarom in Nederland, uh, meneer De Vries, in het bijzonder? Nou, omdat uh, de, de, de problematiek op de huizenmarkt uh, toch wel echt een typisch Nederlandse problematiek is. Wij merken dat natuurlijk minder of helemaal niet in onze andere landen waar we aanwezig zijn. In Duitsland, in Engeland en in België. Uh, maar... Dat is een typisch Nederlands, uh, Nederlands probleem. Dus u zit te wachten op beslissingen in Den Haag? Ja, wij zijn natuurlijk gebaat bij een stevig, uh, duidelijk en, en helder politiek beleid... ten aanzien van uh, de woningmarkt in Wat, de toekomst. Waar roept u ja. tot op? Wat moeten ze beslissen, vindt u? Wat is goed voor die woningmarkt? Nou... Vooral duidelijkheid, uh, uh, uh, dat is uh, denk ik een heel belangrijk uh, uh, gegeven. Ja, duidelijkheid dat alles zo blijft, daar zit u niet op te wachten, denk ik. Hè? Uh, nou, wellicht is duidelijkheid dat alles zo blijft ook nog wel een uitgangspunt. Maar die duidelijkheid moet natuurlijk leiden, en daar gaat het om, tot vertrouwen uh, bij de Nederlandse kopers. Uh, en die moeten uh, weer uh, het gevoel krijgen dat ze met een gerust hart kunnen investeren in een huis. We begrijpen dat u niet in Spanje zit, meneer De Vries. Wij zitten niet in Spanje. Nee. Nee. Heeft u wel last van, um, waar we het net ook over hadden in de uitzending... Het, het zogenaamde besmettingsgevaar, de onrust die het oplevert... het feit dat banken onderling uh, minder geld aan elkaar uitlenen... en het steeds lastiger wordt ook om kredieten te krijgen als bedrijf? Nou, onze klanten kunnen natuurlijk steeds moeilijker een hypotheek krijgen. En dat, uh, daar hebben wij last van. Dus uh, dat aspect uh, is zeker aan de, aan de orde. Uh, en voor de rest hebben wij natuurlijk niet direct last van uh, de, de, de, de eurocrisis. Uh, maar altijd indirect. Uh, al daar waar het invloed heeft op de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Zullen we positief eindigen? Ik doe graag mee. Ja, dat dachten we al. Want ja. u gaat bij de Olympische Spelen in Londen aan de slag. Uh, wat is dat? Heeft u een groot project binnengehaald? Ja, wij hebben daar in de afgelopen jaren heel hard gewerkt. We hebben daar honderden miljoenen ponden aan omzet gerealiseerd. En dat hebben wij voornamelijk gedaan uh, op de zogenaamde enabling works. Dat wil zeggen, het was daar een ongelooflijk uh, shabby uh, bedrijfsterrein. Toestand. En dat hebben wij eigenlijk helemaal gesaneerd, opgeknapt. De infrastructuur aangelegd. Voetgangersbruggetjes, bruggen. Het mooi aangeplant. En daar zijn honderden miljoenen ponden mee gemoeid. En dat hebben we de afgelopen jaren gedaan. En bovendien gaan we het na de spelen weer in de staat brengen. waarin het de komende jaren gewoon gebruikt kan worden. Dus sommige dingen afbreken, sommige dingen veranderen. En die opdracht hebben we ook. Goed, dus daar heeft u nog jaren wat aan. Maar het zit hem niet in die grote projecten, zegt u ook de gewone huizen, dat moet weer op gang komen. Absoluut. Dat is voor ons van vitaal belang. Nico de Vries, topman van BAM. Hartelijk dank dat u ons even ook te woord wilde staan. Goedemorgen. Rensen. Zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal brommers, Andere wegbedekking en elektrisch gereedschap voor de plantsoenendienst. De gemeente Utrecht pakt geluidsoverlast aan. Want uit onderzoek blijkt dat driekwart van de Utrechters last heeft... van de herrie in de stad. Matthijs van de Wiel ook? Ik wil u wat vragen over de herrie... Ja, eigenlijk kan ik wel gewoon praten, want het valt reuze mee. Ik heb er geen last van, hoor. Is het storend? Nee. Het schijnt dat Utrecht zoveel klagen over de herrie. Oh, nee, hoor. Ik vind het heerlijk. Hoezo heerlijk? Ja, ik vind het lekker. Daar dus slaap ik lekker op. Hoe meer ja, herrie, hoe beter. Inderdaad. Ja, dat is toch gezellig. Er wordt geleefd. Als je er last van hebt, moet je maar naar een dorp toe. Terwijl dit toch wel echt een van de, de probleemplekken in de stad zou moeten zijn. De Amsterdamse straatweg bij het Juliana Park. Hier wordt zelfs, om de herrie te verminderen, het asfalt vervangen... Door stiller asfalt. Welke herrie? Welke herrie? Ja, welke herrie? Mensen hebben tegenwoordig niks meer aan ons te doen, alleen om klagen. Of je hoort ze ja. al niet meer, de auto's? Ja, dat gaat ook in een wijze natuurlijk na al die jaren. Na 32 jaar hoort het misschien niet meer. Nee, dat <lacht> klopt. En die brommers? Ja, dat gaat wel mee, toch? Een van de andere maatregelen is dat gemeenteambtenaren gaan rondrijden op elektrische scooters. Daar worden er 50 van gekocht. En ook brommercouriers. Moeten eraan geloven. Ze krijgen het verschil vergoed tussen een elektrische en een gewone brommer. Een stukje verderop op de Amsterdamse Straatweg, daar zit een scooterwinkel. En hier verkopen ze zowel elektrische als gewone scooters. Het verschil tussen elektrisch en gewoon, dat is het verschil tussen dit en dit. Levensgevaarlijk, die hoor je niet aankomen. Nee, precies, die uh, hoor je helemaal niet. Uh, kun je er wel een beetje mee rijden, of is die ook heel erg traag? Nee, ze trekken best uh, snel op. En alleen bij uh, 25 km per uur, dan uh, stopt het gewoon. En ja, wat is eigenlijk het prijsverschil? Uh, de goedkoopste bromfietsen op benzine kosten ongeveer 1000 euro, 1100 euro. En een elektrische begint al bij uh, 2000 euro. Minimaal 1000 euro duurder? Zo ongeveer wel, ja. ja. Verkopen jullie zoveel, die elektrische? Nee, we hebben er in totaal uh, twee verkocht. En daar is er eentje van uh, ingerald weg. Mirjam, de Rijk, wethouder voor Milieuzaken. Heeft de gemeente Utrecht geld over of zo? Nee, dat hebben we niet. Maar we hebben binnen het geld wat we nu hebben gekeken... hoe je alsnog wat aan die uh, verrekte geluidsoverlast kan doen. Hoe komt u erbij dat mensen er last van hebben? We enquêteren jaarlijks uh, een steekproef uit de Utrechters. En dan blijkt dat 75% heeft echt last van geluidsoverlast ja, heeft. Dat zijn nou net niet de mensen die ik gesproken heb. Dat zou, dat zou kunnen. Ik ja. weet niet wie je gesproken hebt... Het is een van de belangrijkste problemen voor mensen. Ja, dan moet je er gewoon als gemeentebestuur wat aan doen. Hoort dat niet gewoon bij de stad, het geluid van de stad? Het is een beetje het geluid van de stad, maar het geluid van de stad kan ja, erger en minder erg zijn. En in dit geval stoort het dus mensen, want mensen zeggen het stoort ons. We hebben het gehad over de scooters, we hebben het gehad over het, het asfalt, dat stiller kan... Ja, dan zijn er nog uh, wat echt ongelooflijk veel herrie maakt. Dat zijn die apparaten waarmee de plantsoenendienst de bermen meemaait, Ja, vreselijk. En dan liefst uh, vroegs ochtends... Ja. dat je net toch een beetje wakker ligt te worden en dat je denkt... het was toch zo'n mooie stille ochtend. Weg gaat hij dan. Ja. Een uur lang. Kunt u daar wat aan doen? <laughs> ja, gelukkig wel. Want er zijn tegenwoordig ook elektrische bladblazers. Daar hebben we hebben nu bosmaiers, we hebben elektrische schoffelapparaten... en we hebben elektrische bladblazers. Want ze waren allemaal irritant toen ze nog zoveel herrie maakten. Een paar dagen was dat van Matthijs van der Wiel vanuit een uh, rustig Utrecht. En na half negen hebben we het over het openbaar vervoer... en de privatisering in het openbaar vervoer. Sintes, OV-bedrijf in Overijssel en Gelderland, zit in de problemen. En ProRail ligt al langer onder vuur. De meerderheid in de Tweede Kamer wil nu dat ProRail weer wordt. Nou, genationaliseerd, zullen we het ook maar zeggen. In handen komt van de regering. Straks een discussie met twee Kamerleden. VVD-Kamerlid Charlie Abdrood en SP-Kamerlid Fashad Bashir. Ze zijn het trouwens beide eens over ProRail. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie. En... Um.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 Nu een iPad bij NRC Handelsblad of NRC Next vanaf 21,95 per maand. Ga naar nrc.nl iPad. Radio 1. Het NOS Journaal. ProRail moet deelstaatsbedrijf worden, vindt Tweede Kamer. En wrak Russisch vliegtuig gevonden. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben al meegens. De Tweede Kamer vindt dat de overheid belangrijke taken van spoorbeheerder ProRail moet afnemen. Dat meldt de Telegraaf. Na het treinongeluk in Amsterdam... de salarisverhoging van de directie en de spoorchaos door het winterweer... zouden de Kamerleden het zat zijn. De VVD ziet het liefst dat de spoorbeheerder voor 100% in handen van de overheid komt. Voor CDA en PvdA is dat een brug te ver. Die partijen willen liever dat het spoorbedrijf deels wordt ingelijfd. Zometeen na het weerbericht en de reclame in het Radio 1 een gesprek met onder andere VVD-Kamerlid Abtroot hierover. Het wrak van het Russische vliegtuig dat sinds gisteren boven Java werd vermist, dat is teruggevonden. De Indonesische luchtmacht heeft vanuit een helikopter wrakstukken gezien op de rand van een klif. Correspondent Michel Maas. Nou, ze hebben het in de bergen buiten Jakarta gevonden, een kleine 100 kilometer van de hoofdstad vandaan. En het is gevonden op zo'n 1700 meter hoogte onder de top. En nou, ze hebben net een foto laten zien, genomen vanuit de helikopter... waarop je de wrakstukken kunt zien. En het ziet er niet naar uit dat daar nog overlevenden in zitten. Het nieuwe vliegtuig verdween gisteren... tijdens een demonstratievlucht van de radar. Aan boord waren waarschijnlijk 45 mensen. Het was een reclametocht. Ze, ze hadden allemaal mensen uitgenodigd van luchtvaartmaatschappijen. Er zaten ook heel veel mensen van luchtvaartmaatschappijen in het vliegtuig. Van Batavia Air en Sriwijaya Air, dat zijn middelgrote Indonesische maatschappijen. En die hadden belangstelling voor het toestel dat uh, kennelijk iets goedkoper was dan de concurrenten. En uh, ja, die wilden het wel eens zien. Het was uh, een soort, soort uh, uitje. Ze werden verwend en uh, mochten een rondvluchtje maken. In het oosten van de Syrische hoofdstad Damaskus zijn twee grote explosies geweest, meldt de Syrische staatstelevisie. De ontploffingen waren vanochtend kort na elkaar. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd en of er slachtoffers zijn gevallen. Op de plaats van de explosies zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Volgens de Syrische televisie waren de explosies in de buurt van het hoofdkwartier van een Syrische geheime dienst. De mislukte samenwerking van het CDA met de PVV moet openlijk kunnen worden besproken. Dat zei oud minister en CDA er Ernst Hiersbalin in Nieuwzuur. Hij reageerde op de oproep van kandidaatlijsttrekker Bleker aan CDA's om het er maar niet meer over te hebben, die samenwerking met de PVV. Bleker noemt het vertroebelend. Ballin denkt daar heel anders over. Nou, ik vind het eerder vertroebelend om een soort uh, zwijgplicht uh, af te kondigen over, uh, ja waarover, over de toekomst. Zit u u dat als een zwijgplicht? Is, uh, daar leek Netti om te vragen, laten ze hun mond houden. Bleker is bang dat het CDA schade oploopt... als de mislukte samenwerking steeds wordt opgerakeld door CDA's. Ik denk wel dat het belangrijk is, juist voor de eenheid in onze partij... dat het niet een soort afgedwongen eenheid is, maar eendracht. En dat betekent eh, onder ogen zien eh, wat er heeft gebeurd, wat dat heeft betekend. En ik hoor bij de kandidaten op dat punt verschillende opvattingen. Hier is Balin. Hij stemde destijds tegen samenwerking met de PVV. En Spanje heeft toch deels een bank genationaliseerd. De Spaanse bank Bankia had grote financiële problemen. De overheid krijgt nu 45 van de aandelen in handen... en is daarmee de grootste aandeelhouder van de bank. Spanje betaalt daar 4,5 miljard voor. Lening van het land aan de bank wordt omgezet in aandelen. Tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Vandaag voltrekt zich een zomerscenario in het tot nu toe frisse voorjaarsweer. Helaas wordt het geen vrije zomerdag, maar een dag met stevige buien. Vanochtend hebben we al met buien te maken en is het grotendeels bewolkt. Misschien dat de zon even tussen de buien doorbreekt, maar meer dan dat zit er niet in. De stevige zuiden tot zuidwesten wind voert warme lucht aan, waardoor de temperatuur aardig oploopt. In het noordwesten is het effect het minst merkbaar en wordt het hooguit 18 graden. Maar in het zuidoosten van het land zou het misschien wel 25 graden kunnen worden. In de middag en de avond moeten we waken voor pittige buien... met kans op hagelonweer en zware windstoten. Komende nacht is het zo goed als droog. Met vrij veel bewolking stagneert de afkoeling bij 14 graden in het westen... en 17 of 18 graden in het zuidoosten van het land. Morgen vrijdag is het een groot deel van de dag bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Tegen de avond stroomt er vanuit het westen koele lucht het land binnen en klaart het op. ANWB, verkeersinformatie. Buien zorgen voor een drukkere ochtendspits met in totaal 245 kilometer file. De meeste dagelijkse files zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Vooral geldt vooral voor de regio Amsterdam en het zuiden van Dant. Een paar uitschieters in de regio Amsterdam. Op de A6 richting Muiden 12 kilometer tussen knoop het Almere en de Hollandse Brug. En op de A7 15 kilometer langzaam rijden tussen afwint A. en knoop het Zaandam. Richting Utrecht is het erg druk op de A28. Daar staat tussen Nijkerk en Soesterberg ook 15 kilometer. Er zijn nog een paar opvallende files door ongelukken. Op de A59 Os richting Den Bosch. Los. Daar staat dus Os en Rosmalen 5 kilometer. En de regio Arnhem op de A325 komende vanuit Nijmegen. Daar staat dus een knoop de knop De resten van Goudeldoom 7 kilometer. Het verkeer wordt bij Goudeldoom over de vluchtstrook geleid. Raad online op mobiel.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 op de hoogte. Voor ondernemers zoals u. Ga naar centraalbeheer.nl/slash zakelijk. Hallo? Hey, ik word net gebeld. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant. Ja, die is binnen. Niet echt waar? Ja, wow. ja, ja. ja. Ja, daar gaan we, jongen. Wordt het binnenkort wat drukker op de zaak? Met het ondernemerspakket internet en bellen van KPN kunt u online zelf het aantal telefoonlijnen uitbreiden en uw internetsnelheid verhogen. KPN werkt voor ondernemers. Hey, ik word net gebeld, man. slecht nieuws. Je klant gaat weg. Echt waar? Ja. Ja, daar gaan we, jongen. Wordt het binnenkort wat rustiger op de zaak? Met het ondernemerspakket Internet en Bellen van KPN... kunt u online zelf het aantal telefoonlijnen verminderen... en uw internetsnelheid verlagen. KPN werkt voor ondernemers. Het ondernemerspakket Internet en Bellen. Al vanaf 30 euro per maand, ex-BTW. Mag ik u eens vragen? Wat doet uw verzekeringsmaatschappij voor u...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 Het geduld van de Tweede Kamer met ProRail is op. Gedoe met wissels in de winter, storing bij seinen, groot ongeluk op het spoor in Amsterdam... en buitensporige beloningen voor bestuurders zijn de Kamerleden een doorn in het oog. Daar gaan we over praten met de Kamerleden Charlie Abtroot van de VVD en SP Fashad Bashir. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Meneer Abtroot, om met u te beginnen. Ja. Um, u bent klaar met ProRail. Uh, er moet een einde komen aan deze private, semi-private onderneming. Ja, ja, het is natuurlijk in de vorm van een NVE, dus een soort privaat bedrijf uh, geregeld, maar de 100% van de aandelen zijn bij de staat. Uh, we betalen 2,5 miljard subsidie per jaar aan dat bedrijf en uh, eigenlijk hebben we er niks over te vertellen en het gaat steeds weer mis. Uh, wij vinden dat we daar nu mee moeten stoppen. Stapt u dan zomaar over uw eigen liberale schaduw heen, meneer Abtroot? Nou kijk, dit is niet echt uh, liberaal, want het is een staatsbedrijf. Uh, wat goed is, is als je echt concurrentie in de markt hebt, dat bedrijven elke keer weer een opdracht kunnen krijgen en daarvoor moeten knokken. Maar dit is een bedrijf wat het monopolie heeft, uh, helemaal door de staat wordt betaald, maar waar de staat eigenlijk niks over te vertellen heeft. Nou, dat irriteert mij. Ja, dat snap ik hoor, meneer Abtroot, maar ja. u trekt het nu helemaal naar de staat toe. Dat is toch interessant voor een liberaal? Ja, maar ik vind als het toch helemaal door de belastingbetaler wordt betaald, eh, dan vind ik ook dat we namens de belastingbetaler de minister en wij als Kamerleden aan de knoppen moeten zitten. En nu moeten we met de hoed in de hand iets vragen. En dan zegt de Raad van Commissaris en Directie, dat willen we niet. Het gaat allemaal fout. Ondertussen verhogen ze een eigen sluizen met 16 En wij moeten dat allemaal goed vinden. Nee, ik vind wie betaalt bepaalt. Als het allemaal belastinggeld is, dan moeten we ook kunnen bepalen wat er daar gebeurt. Dus gewoon een onderdeel van Rijkswaterstaat van maken. Dan zijn we die Raad van Commissarissen kwijt, die dure directie kwijt. ...management lager eruit, dan zal het veel beter gaan. Meneer Basier van de SP, u bent het met uw collega eens? Ja, ik ben het met hem eens. Overigens was het de VVD zelf die in 1995 voorstelde... ...om de NS op te splitsen en te verzelfstandigen. Maar ik ben nu heel erg blij met deze uh, draai, zeg maar. Ik hoop nu wel dat we het doorpakken. Want alle argumenten wat de heer Abtroot noemt... ...die gelden eigenlijk ook voor de NS. Dus ik schat niet waarom we dan wel de pro in de handen van de overheid zullen zetten, maar niet NS. Dus wat, u, wilt het, uh, u wilt het weer samenbrengen ook? Uh, wat mij betreft kunnen ze samen, want dan kun je, krijg je ook synergie, zoals uh, de VVD dat waarschijnlijk ook zal aanspreken. Uh, maar wat je dan ook krijgt, is uh, dat al die argumenten wat nu gebruikt worden om prorail weer uh, in de handen van de overheid te krijgen, qua regie, uh, dat die ook eigenlijk voor de NS gelden. Het geldt uh, voor de beloningen, het geldt voor de dienstverlening, het geldt voor de frequenties, uh, en we betalen natuurlijk heel veel belastinggeld aan de NS. Oké, okay, meneer midden ook de NS moet dan maar weer... volledig onder vleugels van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat komen. Ja, kijk, dit, dit is nou typisch dogmatisch SP. Voor mij is, is of iets door de overheid wordt gedaan of privaat wordt gedaan... geen dogma, je moet altijd de beste oplossing kiezen. Bij ProRail gaat het over het feit dat er maar één eh, eh, spoornet is, dus één... Eén rail tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht ligt. Uh, dat is een monopolie, dat kan dan beter bij de staat liggen. Met betrekking tot NS zou ik liever de andere kant op willen gaan. Geef ook andere bedrijven de kans om op het spoor te rijden. We zien bijvoorbeeld NS doet de hoogsnelheidslijn. Nou, dat is nagenoeg failliet. Uh, dan zegt de hele Kamer, ja, maar ze moeten het toch alleen blijven doen. Dan zeggen, laat de Fransen met de TCV er ook maar rijden. Dus ik zou juist willen dat het spoor wordt aangelegd en onderhouden door de overheid maar dat zoveel mogelijk goede spoorbedrijven kunnen rijden, dus juist dat monopolie van de NS afbreken. Ja. En toch meneer Abtroot, snappen wij één ding niet, want dan zegt u, uh, dan gaat u dat terugdraaien van ProRail. Waarom zorg je niet dat dat ook een goed bedrijf wordt, zodat zich dat ook kan handhaven in de private markt? Ja, maar handhaven in de private markt lukt alleen als er concurrenten zijn. Uh, nou, die zijn u... er wel in het buitenland natuurlijk. Ja, nee, maar kijk, er ligt maar... Eén spoor tussen Amsterdam en Utrecht. Je kan moeilijk zeggen dat de eerste kilometer is van de ene, tweede van de tweede. Doel de wegen in Nederland, dat is een essentiële infrastructuur voor het land. Dat is een handen van het Rijk. Zo vinden wij dat het spoornet... De harde infrastructuur, de rails en de stations, dat moet ook in handen zijn van de overheid. Maar laten in concurrentie zoveel mogelijk bedrijven daar treinen op rijden. Dat is prima. Oké, okay. hier ja, wij moeten ook eventjes naar de problemen bij Vervoerder Sintes. Uh, ja. Het bedrijf zegt achteraf gezien uh, te goedkoop te hebben ingeschreven voor busroutes over de Veluwe. zijn ook erg snel gegroeid, misschien wel iets te snel. En als er geen oplossing komt nu, uh, is het geld volgende maand op. Uh, eerst maar eventjes naar u, uh, meneer Barchier. Wat Wat vindt u van die problemen daar? Volgens mij zijn die problemen kenmerkend voor de marktwerking in het hele land. Want we, her, we horen nu de problemen bij Sintes, maar je krijgt ook signalen dat er ook problemen zouden zijn bij andere vervoermaatschappijen. Bijna alle vervoersmaatschappijen maken verliezen op dit moment. Klopt, ja. Dus dat, je ziet zeg maar, dat eigenlijk die hele marktwerking eh, verliezen oplevert. Zowel bij de reiziger, zowel bij de belastingbetaler als bij de overheid, maar nu dus ook bij de vervoerbedrijven zelf. En uh, wat mij betreft uh, stoppen we zo snel mogelijk met die marktwerking. Uh, want je ziet zeg maar dat er onze uh, uh, meer efficiëntie en dus goedkopere kaartjes waarop loopt. Maar ik zie alleen maar duurdere kaartjes, minder voorzieningen, minder service en uh, minder bussen en een slechtere aansluitingen. Hm. Dus ik zou zeggen van uh, uh, laten we hier les uittrekken. En dus uh, zowel de marktwerking bij het busbedrijven uh, terugdraaien als uh, bij de NS. Meneer Abtrood van de VVD, blijft u wel achter de marktwerking in dat OV uh, vervoer? Ja, staan? absoluut, er moet veel meer marktwerking, Veel meer concurrentie. Komen, kijk, NS heeft. NS, NS heeft nog geen concurrenten, dat gaat niet goed. Nee. Maar in Rotterdam is net het busvervoer aanbesteed. Uh, daar zei de SP ook steeds. De P van A, dat kan niet. Nou, de RET mag blijven rijden, maar opeens blijkt nu de RET, het gemeentebedrijf, moet concurreren met anderen, ja. dat ze meer bussen gaan rijden tegen 38 procent mm. lagere bussen. De marktwerking ja. is goed. En nog één ding, ja. Sintus, het bedrijf wat ja, verliegt, is, is een dochter van NS, dus weer dat die monopolist NS. Dus het blijkt gewoon staatsbedrijven kunnen vaak niet goed functioneren. Je kan veel beter concurrerende bedrijven hebben die allemaal een stukje ja, aan het werk maar doen. Maar er zijn meer bedrijven in de problemen. Het is niet alleen Sintus en door die marktwerking eh, besteden ze, Sintus geeft dat aan, te laag aan. En dan werkt het dus niet. Want die nee, ze zichzelf in de problemen. Maar een aannemer die te laag inschrijft, heeft dan een keer op een project een verlies. Dan moet je niet zeggen, dan gaan we je meer betalen. Dan moet die volgende keer maar een serieuze offerte indienen. Ik vind overigens wel dat bij aanbesteden je... In de eerste plaats naar de kwaliteit moet kijken en uiteindelijk ook naar de prijs. Dus je moet verstandig aanbesteden. Maar als Sintus, dat NS-bedrijf ja, zich in de vinger heeft gesneden. Ja, nou, dan moeten NS en de Franse moeder Keolis moeten dan de rekening maar betalen. Maar niet de belasting betalen. Charlie Aptelt van de VVD en Farsad Basir van de SP. Heren, hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Het is bijna kwart voor negen. We gaan door naar eh, Palestijnse hongerstakers. Zo'n 2000 Palestijnse gevangenen zijn al bijna drie weken namelijk in hongerstaking. Het is de grootste staking in jaren. Gevangen willen betere omstandigheden in de Israëlische cel. Familiebezoek bijvoorbeeld, medische zorg en een einde aan hun isolatie. Sommigen zijn er inmiddels slecht aan toe. Ban Ki-moon, dus de secretaris-generaal van de VN, riep gisteravond op een snelle oplossing te zoeken. Correspondent Monique van Hoogstraten sprak met demonstranten vlakbij de gevangenis. Grijze betonnen muren, prikkeldraad erop en uitkijkposten op elke hoek. Dit is de gevangenis van over net buiten de westelijke Jordaan-oever. In de verte is Ramallah te zien, een van de belangrijkste Palestijnse steden. En familieleden van de gevangenen voeren daar dagelijks actie ter ondersteuning van de hongerstaking. Oh, oh, oh. Het Arafatplein in Ramallah er staat een tent, een actietent. Tientallen foto's van de gevangenen die in hongerstaking zijn. What's your name? Nida Nida Abamwood. Why are you here in this in this tent? I'm here to support the prisoner. Ze hebben het recht om uit de gevangenis te komen, omdat ze zijn Palestinian. Ze hebben hun eigen autoriteit en het is niet mogelijk voor de Israëliërs om put any Palestinian in hun gevangenis te zetten. Zij zegt het is niet aan Israël om mensen gevangen te zetten. Er is een Palestijnse autoriteit en die moet mensen gevangen zetten als dat nodig is. You hebt uh, ook familie? In de gevangenis en in een strike? Nee, no, no I don't have any relative here uh, at the prison, uh, this moment. Er is nu niet iemand van haar familie in hongerstaking. Maar uh, I uh, in the past I have uh, my brothers in hebben in de gevangenis zitten en zij zelf en haar zuster ook uh, een paar dagen. Je not geen uh, Palestijnse familie family een persoon in de prison. Ze zegt elke Palestijnse familie heeft wel iemand in de gevangenis. But when it, when prisoners are so important in Palestinian society, yeah, why is not middle, everybody coming here to support? It's in the het for no. uh, yeah. Ze denkt, uh, het is hier inderdaad wel een beetje rustig vandaag. Ja, uh, prisoners more, uh, more from the here. Ze Zou best wel wat meer steun kunnen komen, vindt ze van de bevolking van Ramallah. Yes. Ik geloof dat hier uh, in Ramallah de mensen. meer. selfish dan no, uh, anderen. En ze zijn niet interessant in. Uh, in politiek like andere domeinen. Ramallah is toch een beetje een bijzondere stad. Mensen zijn wat egoïstischer, denken ze. in andere plaatsen. Op de West-Jordaan-oever komen mensen wat sneller in actie. En dat is dan misschien de tol van de toegenomen welvaart in Ramallah. Politieke steun van de Palestijnse autoriteiten, uh, ook in Ramallah houdt ook al niet over, vinden de activisten. Deze week kwam er een bericht naar buiten... dat premier Abbas zelf ook aan het hongersnaken zou zijn. Maar volgens de Organisatie van Gevangenen hier is dat een gerucht... om de kritiek van de Palestijnen op hun regering te smoren. Premier Abbas heeft inmiddels wel Amerika en Israël gewaarschuwd. Gewaarschuwd dat de ramp zou zijn als een van de hongersnakers gaat overlijden... Het zou tot een niet controleerbare uitbarsting van woede kunnen leiden. De gevangenen eisen niet meer dan hun gewone gevangenenrechten, zegt hij. De woordvoerder van de Israëlische regering... die zegt dat de hongerstakers medisch goed verzorgd worden. Maar dat het met deze hongerstaking uiteindelijk alleen maar gaat... om hardcore activisten die proberen aan te zetten tot geweld tegen Israël. Door dadelijk, Rory Storm maakte de geesten rijp voor muziek van de Beatles. Maar niemand kent hem. Een boek over hem moet daar een verandering in brengen. Maar eerst verkeersinformatie. Jonze Hoka, hoe is het op de weg? Ja, nou, het is toch uiteindelijk zoals verwacht 260 kilometer file geworden. Door de buien natuurlijk. Veel files zijn een stuk langer dan normaal. Dat geldt vooral voor de regio's Amsterdam en Utrecht. In Utrecht een uitschieter op de A28. 15 kilometer langzaam rijden tussen Nijkek en Soesterberg. Op de A16 richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd. Met de motorrijder bij de Van Drinnoordbrug. Dat is daar. Staat de linkerreis ook dicht. Dan staat 8 kilometer file. Op de A59 Oostrichting Den Bos. Ook 8 kilometer bij Rosmalen. Door een ongeluk. En de regio Arnhem. Zij is het erg druk door een ongeluk. Op de a 325 Komen we vanuit Nijmegen. Dan staat bij Gelderop 7 kilometer. Bij Gelderop is alleen. Bij Gelderom is alleen de vlucht open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De Majesteits Evertsen maakt zich klaar om achter de piraten aan te gaan. In Den Helder is het embarkeren begonnen. Uh, Minor Remmers, zo lezen wij. Achteruit te embarkeren. Ja, en dat doe je op de valreep. Ah. Ik moet gewoon een loopplank, maar dat heet de valreep. En ik ben op dit moment, dat is ook weer een term, een oploper. Dat betekent bezoeker van de brug. En de oploper heeft een apart bankje aan de zijkant. Daar kan hij plaatsnemen, want voor je het weet... staat de oploper ongelooflijk in de weg. Uh, zojuist klonk er hier een heel Vertrouwen belangrijk fluitje. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar zojuist klonk er hier zo, zo echt zo'n typisch marinefluitje. En toen kwam de generaal aan boord. Brandvake over Stubart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goed? Goedemorgen. Morgen, generaal. Even kisten. Goedemorgen. goed? Morgen, Jan Delft. Goedemorgen. Dat is een belangrijke man, natuurlijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Afgezet door de thuisfront, zo heet dat dan altijd. Hè? Ja, inderdaad. Wat heb, wat heb je nou over je arm hangen? Hij heeft nog een pak bij zich. Ja? Wat is dat voor pak? Het is gewoon een uh, normaal pak. Mocht hij daar nog een keer op stap gaan? Ja. Hij gaat naar de piraten toe. Inderdaad. Hoe is dat? Nou, dat is de, waar hij al heel lang voor getraind heeft. Dus, uh... Ja, is het de eerste keer? Dat is voor mij de eerste keer, ja. ja. Wat voor verwachting heb je daar dan van? Um, ja, wat voor verwachting? Ik denk dat elke situatie anders is. Maar we hebben de situaties die in het verleden zijn voorgekomen... hebben we met z'n allen geoefend. Dus uh, het, zal, het zal heel verschillend zijn, maar... Um... Ja, je weet wel ongeveer wat je kan verwachten. Ja, ik hoor net van de overste dat de, de, de heren piraten uh, zijn ook met de tijd meegegaan. Ze zijn beter bewapend, andere tactieken. Ja, maar dat is uh, denk ik uh, gewoon een militaire situatie. Uh, je hebt een, uh, ja, ik noem het maar, uh, Hebben jullie al geoefend dan? Ja, mensen passen zich aan aan de situatie en dat doen wij en dat doen piraten ook. Ja. Alleen, ja, of... ja, wij hebben iets betere middelen en we zijn iets slimmer. Dus we gaan ze gewoon pakken. Nou, dat klinkt al wel heel vastberaden, maar het worden wel drie, vier eenzame maanden, denk ik. Ja, maar ik ben al eerder, uh, we zijn eerder langer bij elkaar weg geweest en dat hebben we ook overleefd. Dus uh, ik heb er wel vertrouwen in. Want het kan heel sporadisch contact zijn, hè? Er zijn natuurlijk heel veel momenten dat er helemaal geen verbinding is. Ja, nou ja, we gaan gewoon veel mailen en als het kan toch uh, af en toe wel even bellen. Dus uh, zo overleven we dat. Ja, en dan komt hij met de herfst terug. Nou, voor de herfst. Maar we hebben een leuk vooruitzicht, want we gaan trouwen daarna. Dus uh, iets om naartoe te leven. Dat wordt streepjes zetten, yeah. aftellen. Ja, en ik kan mooi geld verdienen. <laughs> kan er wat gedronken worden daar. Nou, goede reis. Yeah. Ja, dank u wel. De Standing NATO Maritime Group One, want zo heet de missie officieel... We spraken al de commandant van de Eversen, die is nu het vlaggenschip. En nu sta ik bij de commandant Bekkering. U bent van de staf. Ja, dat klopt. Dus ja. u, u leidt de operatie ook. Verschilt die uh, van voorgaande missies? Nou, De missie Ocean Shield, dat is het NATO-deel van de antipiraterij... loopt al nu enige jaren en die ontwikkelt, want ook de piraterij ontwikkelt zich... Maar het is in wezen nog steeds dezelfde. En dat is dat we veiligheid op zee willen brengen voor de scheepvaart daar. Ja, het betekent ook dichter aan de kust opereren, heb ik begrepen. Ja, dat is altijd een uh, goede mix. Hè. In het begin is het begonnen om de piraten op zee te bestrijden. Maar we komen er ook achter dat de piraten ergens vandaan komen. En als je natuurlijk dicht voor de deur gaat liggen, dan, dan hou je ze misschien wel eens tegen. En dat betekent dat de piraten weer gaan bewegen. En zo blijft het het kat en muispel. Ja, want het is een enorm gebied. Als je links gaat liggen, gaan ze rechts de zee op. Ja, dat, dat is het. Dus je moet uh, met de eenheden die je hebt... Uh, en in het grote gebied zijn het altijd, is het altijd schaarste goed... moet je wel zorgen dat je daar ligt waar je denkt dat ze zullen opereren. Ja. De bitterballen zijn aan boord, de links komt nog aan boord. Is er ook een gevangenis aan boord? Er is zelfs een uh, gevangenis, uh, voor lekertermen. Al mogen we het niet zo noemen, want wij uh, houden mensen uh, aan. Maar het is aan het Openbaar Ministerie om te bepalen of we het echt arresteren. Ja. En dan komen ze misschien wel terecht, uiteindelijk, zoals ik het heb gezien... in de rechtbank in Rotterdam, oh. om daar een flinke straf aan hun broek te krijgen. Uh, het vertrek is naderende. En Marno Remmers, de oploper, je moet zo van boord. Maar u hoort hem straks nog wel een keer. Het is acht minuten voor negen wij gaan naar Rory Storm. In Liverpool was hij een beginnend popster, dik vijftig jaar geleden. Maar hij werd overvleugeld door ene John Lennon en Paul McCartney. Storm werd volkomen vergeten... terwijl hij met zijn Hurricanes toch een van de wegbereiders was van de Beatles. Tom Egbers schreef er een boek over. Hij woonde hier in dit inmiddels gerenoveerde pand, driehoog... op een latte, latte zolder, ja, voorheen uitgewoond door Spaanse gastarbeiders... Onder hem woonde een kunstschilder, Annex Landloper, van wie hij de etage huurde. En ze kwamen vaak s'nachts laat thuis en de trap op en dan hoorden de buren tot hun grote ergernissen zingen... All you need is love. Dat was toen een hit. All you need is love, all you need is love. Terwijl hij nooit iets van de Beatles song Rory Storm. Uh, zijn overbuurvrouw was uh, Riek Schagen, beter bekend als uh, Saartje uit de serie Swiebertje. Twintig meter die kant op woonde Ramses Chaffee. Op de hoek voor Slagerij Rodriguez. En tegenover daar weer woonde Pieter Fleury, de toen nog 12-jarige die later een documentaire over ons is gemaakt. Derde wetering, dwarsstraat, oh. ver van Liverpool. <laughs> ja, maar... Ja, ja. Hoe ben jij op het spoor gekomen? In het museum van de Beatles, Beatle Museum, dat heet eigenlijk... de Beatles Story in Liverpool. Waar ik op zoek was naar het antwoord op de vraag... voor wie zijn de Beatles? Zijn ze voor Everton of zijn ze voor Liverpool? Niemand in Liverpool ontkomt aan het antwoord op die vraag. Als je daar geboren bent, ben je voor één van de twee... grote voetbalclubs uit de stad. Eén, dan zie je hem ineens curieuze figuur. Ja. Dan in de, de vitrine? Hoe werd Ja. uit? Ja, toen zag ik de naam Rory Storm and the Hurricanes... en dat Ringo Starr deel uitmaakte van die band. Toen dacht ik, wow, wacht even. A, wat een schitterende naam. B, wat deed Ringo in die band? Wat is er van die jongen geworden? Uh, ze kenden de Beatles. En hoe dan? En vriendschappen? En waar gingen ze naartoe? En waarom hebben de Beatles het zo explosief goed gedaan? En Rory Storm, ondanks die geweldige naam, niet. Antwoord? Uh, antwoord: het leven hangt om met C.S. Burring te spreken van duizend toevalligheden aan elkaar. Antwoord is ook: de Beatles hadden gruwelijk veel muzikaal en compositorisch uh, talent. Dat had Rory niet. Rory onderscheidde zich door geweldig te dansen op het podium. Hij was min of meer de voorloper van, wat men nu ook zegt, van Rod Stewart. En hij was ook de voorloper van de Rolling Stones, een frontman en een schitterende rock'n'roll band erachter. <applaus> Voor hem geen glorieuze 60's. Uh, hij is wel heel erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de popmuziek in Liverpool en daarmee met die van de hele wereld. Omdat iedereen bij hem thuis kwam. Zijn moeder maakte s'nachts, als de optredens geweest waren voor al die bandjes, sandwiches. En dan kon je kopjes thee krijgen, kreeg je gratis sigaretten. Ze kwamen tot diep in de nacht bij Rory Storm thuis. Dus dat ouderlijk huis van Rory Storm, waar al die bandjes samenkwamen, daar werden de plannen gesmeed. Daar is de kiem gelegd. Dat was de machinekamer, min of meer, van de Britse popmuziek. Rory Storm heeft een, een mooie rol gespeeld in de, in de geschiedenis van de popmuziek van Engeland. Een, een extravagante... Kortstondige, hevige rol. Iedereen vroeg hem, waarom heb jij het eigenlijk niet gemaakt? Uh, waarom, uh, god Ringo die uh, is nu wereldberoemd en hij rijdt in vier Rolls Royces tegelijk. Waarom, uh, waarom ben jij, waarom verkoop jij nu door-to-door -door, uh, tijdschriften? En daar werd hij gek van. En daarom is hij min of meer gevlucht uit Liverpool, waar iedereen hem kende... Naar Amsterdam, waar niemand hem kende. En hier heeft hij een heel plezierig leven gehad, ja. geloof ik. Oh, wow. Wordt hij toch nog beroemd, tot Tom Evans? Nee, dus, uh, hij, hij moet een plaats krijgen die hij verdient. Dus uh, hij stond aan de basis van uh, de Mercy Beat in Liverpool, die weer aan de basis stond van de popmuziek zoals jij en ik hem kennen. Hoe de koning van Liverpool werd ontroond door de Beatles. Zo heet het boek van Tom Egbers. Joon Wielard sprak met hem. Vanmorgen grote aanslag in Damaskus. In ieder geval twee grote explosies zijn daar gehoord waargenomen. Schade en slachtoffers zijn aanzienlijk. Sander van Hoorn, onze correspondent, hoort u daarover na negen uur. Politiek roerige tijden. Duidelijk is dat het CDA op een aantal punten 180 graden in een week tijd is gedraaid. Bezuinigen, hervormen, linksom of rechtsom. Wat ik Nederland toewens is dat we gaan snijden in ontwikkelingshulp en in dat gekke Europa. Elke zaterdagochtend. Nou, jullie hebben je kiezers natuurlijk enorm teleurgesteld. De politieke stand van het land in Breed. Als u nou even uw uh, kwebbel ja. uh, houdt. Luister, zaterdagochtend van 11 tot 12, Breed. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Um, de eerste keer dat ik hoorde van de chicken wrap van McDonald's... ...ik was helemaal van, uh, wow man, <laughs> yeah baby. Maar toen ik erachter kwam dat er like, plafkip in zit... ...ik was echt helemaal van, eeuw, ja, plafkip. Zo so McDonald's, maak die chicken wraps weer wow man en yeah baby... ...en haal die plafkip eruit. Meer weten? Kijk op bakkerdier.nl. Master the Cloud met HP en datum. Ga naar dayton.nl. Dit is Radio 1.